Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Verzekeraars verwachten een recordbedrag aan schade door de storm gisteren. Koning nee, nee, please niet. Please. Holy shit, man. Holy shit. Hey. Oh god. Ze denken dat het hoger uitkomt dan het vorige recordbedrag van 436 miljoen door een storm in 2018. Ze zijn nog aan het rekenen. Ook op het spoor is veel schade. Volgens ProRail zijn er op meer dan 200 plekken bijvoorbeeld bomen omgeknakt, stations kapot gegaan of bovenleidingen beschadigd. In het zuiden zijn ze heel end met de reparaties. Vooral rond Amsterdam, Utrecht en bij de Flevolijn zijn nog grote problemen. Of dat morgen opgelost is, is onzeker, zegt de NS. We verwachten wel dat er dan fors meer treinen rijden dan vandaag. Uh, maar ook morgen zal er mogelijk nog hinder zijn. Het zal vanavond blijken als we verder weten uh, ja, hoeveel schade er is aan de bovenleiding en aan de sporen. Een schip is voor de kust van Lelystad gezonken door de storm gisteren. De boot was gewaarschuwd voor het zware weer, moest zich goed vastbinden, maar is niet gelukt. Toen brak de achtertros en daarmee kwam het schip vrijspel in de wind. En door de hoge golven spoelde het water over het achterdek het schip in en toen begon die zakjes te zinken. Er zijn vijf letse bemanningslieden van boord gehaald. Ga weg uit Oekraïne. Die oproep doet het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan Duitsers in het land. Eerder waren ze nog minder dringend, maar de spanningen in het land nemen rap toe... In Oost-Oekraïne zijn de afgelopen dagen meerdere geweldsincidenten geweest. Ook zou er een Oekraïense militair zijn omgekomen bij beschietingen door separatisten. Dit weekend proberen wereldleiders, zoals de Franse president Macron, de Russen te overtuigen om Oekraïne niet binnen te vallen. En twee sporters van Team NL hebben weer een plak om de hals hangen. Een paar uur na haar gouden race op de Massa-start mocht iedereen schouten al naar Medal Plaza om haar medaille in ontvangst te nemen. Ook een stralende Thomas Krol heeft vandaag zijn gouden plak gekregen. Gisteren wonde schaatser op de 1000 meter. Ik zie natuurlijk trots op. Als ik het één woord moet schrijven, gewoon uh, ontzettend trots. Trots dat ik hier sta uh, nou ja, op alle harde jaren werk uh, die ik hierin heb gestoken natuurlijk. Met uiteindelijk altijd als doel gehad om uh, dit te mogen bereiken. En uh, het is echt fantastisch dat dit gelukt is. En uh, ik ben gewoon echt heel trots. Morgenmiddag is de sluitingsceremonie van de Winterspelen. Heb ik het weer nog? Het gaat regenen vanavond. Ook morgen regen, veel wind dan en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Entertainment for You. Oh baby, felt so good being near you. I really miss you soon. Tell me darling, where on earth did you go? game yeah. geleden en dat was een calling out your name René Vroger en ja zoals ze beloofd hebben we iemand in de uitzending en dat is Belinda Vermeer Belinda een hele goede middag een hele goede middag nog ja, ja zeker. daar zijn we weer ja, ja heerlijk net eventjes op de achtergrond bij de collega's ja precies en nu toch weer echt ja toch hey um, ja ik, ik ben eigenlijk nog ik, ik ben nog wat vergeten gaan we zo weer in orde maken hey um, ja nogmaals welkom uh, jij bent nieuws kikker in de keel, hm. uh, een nieuwe single uitgebracht. Dat klopt. En uh, Is dat aan de hand van uh, de geboorte van de kleine? Nou, nee, dat, dit heb ik, uh, dit heb ik toevallig, uh, <laughs> toevallig niet, maar daar ben ik wel mee oh, bezig. Okay. <laughs> ja, dat is ook wel mooi inderdaad, dat je het daarbij associeert. Want hm. je kan het inderdaad uh, op meerdere manieren interpreteren. Ja. ja ik heb dit, uh, dit uh, ge, uh, ja, laten geschreven slash laten schrijven. Uh, voor mijn vriend. Ik wilde hem een cadeautje doen met Valentijnsdag. Oké. Okay. En uh, ik denk, nou ja, ik ben zangeres. Dat ga ik met een liedje doen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, zoals dus, uh, eigenlijk velen doen. Ja, daar ja, nou ja, goed. Nee. Daar, daar de inspiratie nee, komt, uh, komt daar Je, je, kan, je kan natuurlijk uh, ja, geen originele uh, cadeau geven. Nou, maken, dat lijkt me ook. Ja, ja, als, als dit. Hè? Want dus, dit is blijvend en, en dat is altijd. Ja, ja Dit uh, dus, is hartstikke uh, mooi. Ja, is hartstikke mooi. Hey, en, uh, nou ja, we kennen jou natuurlijk van uh, Opera La Familia. Ja, precies. Of Opera Familia. Het was vroeger ja. Opera Familia, nu is het La Familia. Omdat ja. we heel veel meer stijlen zingen dan, uh, dan, dan wordt verwacht... als ja. je Opera Familia heet. Dus vandaar La. Ja, want even kijken. Want jij zingt ook een beetje jazzy muziek. Ja, dat klopt. Ja. Uh, je ouders ook? of? Uh, nou, Paul komt uh, uh, van origine uit de rockkant. Ja. Mijn moeder is uh, puur uh, klassiek. Zij vindt het uh, uh, repertoire heel erg mooi om te zingen. Maar dat zal zij ook op haar manier doen. Zoals ik dat ook op mijn manier doe. Ja. En uh, ja, ik vind dat heerlijk om te zingen. En, uh, maar ook andere stijlen. Musical, uh, klassiek, uh, populair. Ja, ik, uh, ik hou er allemaal van. Ja, dat want, uh, kan je ook zien op mijn YouTube-kanaal. Want <laughs> dat ja. gaat alle kanten op. <laughs> nou, maar goed, het is, uh, een beetje variatie is altijd welkom. Zeker. En, en, ja. Ik bedoel, eentonig uh, wordt het anders. En, nou, dat en, vind ik ook. Daarom uh, heb ik het allemaal, neem ik het allemaal mee in mijn uh, repertoirelijst. Ja, want uh, ja, je bent ooit begonnen eigenlijk met je ouders hè, in uh, 2011 met ja. Hollands Gut ja, Professioneel, Ja, professioneel. Ja, en, en daarna is eigenlijk de eerste album uitgekomen. Ja, van, uh, van uh, Opera Familia toen nog. Ja. Il Canto heette dat, uh, heette die, uh, die uh, cd. Ja. En uh, ja, dat was binnen twee weken gaand, joh. Ik, ik, nee. We wisten niet wat, we, wat ons overkwam, natuurlijk. Nee. Want ja, als je aan uh, zo'n programma meedoet... Uh, ja, dat is toch wel een enorme springplank. Ja. En uh, ja, sindsdien uh, tot aan uh, corona, zeg maar... Ja. hebben we theatertonees mogen geven en... Uh, ja, binnen en buitenland concerten kunnen doen. En dat is gewoon fantastisch. En de Bavo-kerken, ja. tweede jullie ook nog op? Of? Ja, nou, we zijn, we zijn er nu wel mee bezig om dat dit jaar toch echt door te laten gaan. Want het is, elk jaar was het uh, bijna zover. En toen uh, ja, moest het toch uh, door corona moest het uitgesteld worden. Dus uh, drie keer is geeftrecht. We hey. gaan er gewoon voor <laughs> dit jaar. <laughs> hey, um, ja, de, de, de titel Ik leef uh, weer uh, door jou. Ja. Ik denk dan even uh, gaan handen Horen? Nou, dat is goed. Ik zou ze. Kondig hem zelf even aan. Nou, ik ben Belinda Vermeer en dit is mijn allernieuwste single. Ik leef weer door jou. Ga maar even zitten, schat. Leg onder. Maar rustig neer. Er fluistert iets van binnen dat zich wil laten horen telkens weer. Dus ga maar even zitten, dan leg ik mijn hand in die van jou. En luisteren we samen naar wat mijn hartje zegt. Yeah Ik leef weer door jou, Belinda Vermeer, hier aanwezig in de studio bij ZFM. Belinda, ja? Ja, heerlijk, ja. Dank je wel. Ja, ja ik, ik, ik heb hem sowieso in, uh, zo, zo in het andere programma van mij al uh, een paar keer laten horen. Oh, dank je Ja, dat is op de, op de woensdag, is dat uh, tussen 10 en 12, okay. s'avonds. Nou, en daar past hij mooi in, want het is, uh, ja, het is een, een songs, uh, programmaatje. Nou, daar past het inderdaad dus goed daar, in. Ja, <laughs> daar past het heel, heel mooi in. Ja. Dus daar, daar heb ik hem ook gelijk geplaatst. Ja. Hey, um, zo ook, uh, moet ik even spieken hoor, uh, ik laat je gaan. Ja, precies. Ja, dat is ook zo'n nummer. Ja, dat Alleen, is het wel uh, de andere kant, hè. Ja, het wordt, uh, tenminste, ik heb uh, gezien dat hij bij een uitvaart gebruikt is. Is het ook speciaal voor een uitvaart? Of? Ja, we hebben het wel als zodanig, uh, is dat, uh, ja, is dat uitgebracht uh, speciaal voor de uitvaart. Uh, ja, het gaat ook uh, letterlijk om, uh, om verlies. Om ja. iemand die ja. je verloren bent, ja. alleen dan wat poëtischer geschreven. Wat, ja. wel, wat wel heel erg leuk is, nog even over het andere liedje. Is dat uh, mijn moeder, Carla van der Veld, die heeft het lied geschreven. En mijn vaste, componist, uh, vaste pianist die heeft het gecomponeerd. Dus dat is wel heel erg leuk. jan -Hoekstra. Okay. Dus dat is, uh, ja, blijft toch allemaal een beetje dichtbij. Ja, dat is heel dichtbij inderdaad. Ja, en net zoals is... dit lied, uh, dat is ook geschreven door, uh, door Carla. En gecomponeerd door Paul. Uh, okay. Van La Familia. Dus ja, ja, ja. Uh, ja inderdaad, voor de uitvaart. Uh, en uh, ja, dit is dan ook Nederlandstalig. Maar wat, wat, uh, wat ze ook vaak vragen is het Ave Maria. En Dus ik kan alle kanten op. Ja, ja. Dat, dat Halleluja van Leonard Cohen. Ja. ja, The Rose ja. wordt ook nog... Uh, The Rose iets, van Bedmiddel. Bed ja, ja. ja, prachtig om te doen hoor. Ja. Wil, uh, heel dankbaar. En uh, mensen die zeggen uh, ook... Uh, tijdens de... Uh, na, civil, na de uitvaart zeggen ze vaak... Uh, ja, dat ze het heel fijn vinden dat het live was. En ja. niet uh, op een bandje. Hè? Natuurlijk is het heel erg mooi om, om de artiest zelf te horen. Maar ja. uh, live, uh, dat geeft nog een extra uh, dimensie en uh, Ja, maar dat heb je ook uh, met, met de muziek, zeg maar. Uh, of je, of je uh, alles, uh, zeg maar, digitaal gemaakt is. Hmm. Ja, of je hebt een, uh, een live -dixie band uh, erachter staan. Precies, ja. ja, ja dat, je hoort altijd uh, uh, toch nog het verschil. Ja. Al zijn er wel heel veel mooie nieuwe... Uh, Samples hoor. Van, uh, jawel, jawel. Maar dan moet je ze wel zoeken. Maar ik wou net zeggen. Ja, dat is niet de eerste de beste. Ik, ik, ik hoor het liever dan live. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, dat, dat, dat heeft, geeft toch even, even meer dimensie aan, aan de ja, muziek. Ja, dat, dat is zeker het geval. Hé, hey, maar um, ja, jij doet niet alleen uh, uitvaart en uh, ja, wat, wat lekkere uh, rustige nummers. Maar je doet ook uh, een beetje jazzmuziek. Ja, dat klopt. Ja, en, uh, en ook uh, uh, bij bruiloften. En dat is voor de jazz, jazz natuurlijk ook uh, heerlijk om dat bij de uh, receptie te doen. Van een bruiloft bijvoorbeeld. Maar ja. uh, ik word meestal geboekt voor uh, ceremonies. En daar heb ik ook toevallig een liedje voor. <laughs> ook voor vorig jaar uitgegeven. Okay. Het ja-woord heet dat. En, uh, die heb ik dan even ergens gemist. Hè? Die heb ik even gemist. Ja, dat maakt helemaal niet uit, daarom zeg ik het nu. Nou ja, dat nee, is goed. Ik zit bijna op een paard. Nee? Ja toch? Ja, nee, dus, uh, dus dat is heel erg mooi om dat, uh, om dat voor hun ook te kunnen doen. En uh, ja, dus het, uh, dat gaat natuurlijk precies om het moment dat zij ja zeggen. Ja. En uh, dat is letterlijk wat ik, uh, wat ik ook uh, bezing, het ja-woord. Ah. Ja, dan ga, ik ga zo uh, eventjes spitten. Dat, uh, oh, dat zullen we best ergens tegenkomen. Oh, dat is helemaal leuk. <laughs> nee, maakt niet uit. Ja, hey, maar ik, ja, wat ik nu uh, klaar heb staan... is eigenlijk uh, een... Uh, even kijken, van je, van je cd... jazz favorieten Oh ja. ja, inderdaad. Jazz favoriete. Ja. ja, leuk. En uh, ja, all the way. De nummers uh, die daar uh, opgeschreven zijn... Uh, is dat ook uh, gedaan door de mensen naast jou? Of? Uh, nee, nee, dat is wel de pianist uh, uiteraard, uh, Jan Willem Hoekstra, maar uh, dit zijn gewoon jazz covers, covers. Dat zijn gewoon uh, mijn jazz favorites, en die komen er nog veel meer aan. Dus dit is volume one. Oké, okay, <laughs> ja, dat klopt allemaal. Ja. Hey, uh, we gaan er een draaien. All nee. the way. Hm. Dan moet je wel de schijf openzetten, want dan komt het. Uh... Ja, dan komt de muziek er ja, natuurlijk. <laughs> Somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All It goes, if it's real That's how it's got to feel Nog net niet in slaap gevallen. <laughs> ja, het is heerlijk rustig. Ja, heerlijk, heerlijk, ja. <laughs> Belinda Vermeer was dat in uh, Just The Way, toch? Ja. All, the way, All uh, the way. Ja, ja. Van, uh, <coughs> ook uh, uitgegeven een keer door uh, Celine Dion, die dat samen heeft gedaan met Frank Sinatra. Dit was dan weliswaar op beeld, maar ze heeft er een heel duet van gemaakt. Dus toen ik dat ooit zag, toen, heb ik, toen kon ik het gelijk dromen. Dus uh, toen, uh, toen dacht ik, nou, die moet wel uh, zeker uh, op deze. EP komen. Ja, want uh, jij bent zelf ook fan van, van dat soort muziek? Of? Ja, ja, ik vind het heerlijk. Ook, uh, ook Michael Bublé, hè, de, de crooner van ja. tegenwoordig. Daarom heb ik ook uh, een kerstsingle uh, uitgebracht met Johnny Rosenberg. Ja. Uh, die, die, uh, dat is ik die, die uh, een van de beste crooners uh, uh, uit de. Vaak geworden geweest hier al? Ja, ja joh, hij is <laughs> met de kerst. Ja. Ja, ja, hij is ja. fantastisch. Dus, uh, nee, dat. dat uh, ja, dat voelt dan helemaal alsof het zo hoort te zijn. Uh, ja, Michael Blee, ja, ik, ik, ik, zie, ik zie hem altijd als uh, de, de nieuwe Frank Sinatra. Ja, nou, dat vind ik ook. Dat, dat vind ik ook, ja, dat vind ik ook. Is, ja, de Frank Sinatra van deze tijd. Ja. Ik, uh, ik ben helemaal, uh, ik ben helemaal met je. <lacht> <lacht> ik ben helemaal geen fan, hoor. <lacht> <lacht> nee, helemaal niet. <lacht> nee, maar nee, ja, ik vind het ook heerlijke muziek. En, ja. Uh, ja, Frank Sinatra is gewoon een apart, uh, apart figuur om. Uh, uh, ja, te zien eigenlijk. Tenminste, was te zien. Ja, nou ja, en, en, en, Ja, er zijn er meerdere die hem eigenlijk altijd nagedaan hebben, maar nooit eigenlijk uh, doorgebroken zijn daarmee. Ja, even naar, uh, dat, uh, dat, zou ik, uh, dat zou ik inderdaad niet zeggen. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stem en zijn eigen volgers ja. Dus ik hoop dat, uh, dat de mensen niet. Hem, uh, iemand probeer na te doen, maar ja, het echt bij zichzelf gaan, uh, gaan houden. Nee, ik ik heb ook, ben ook wel eens in een casino geweest en dan stond daar iemand als Frank Sinatra. Oh ja, ja. de, de look-alike, ja, ja, die zijn en, wel geweldig hoor. En, en dan denk ik van ja. En dan luister je goed en dan denk je... Ja, ja, nee, goed. Net, ja maar goed. Is, het is hem toch niet echt? Het nee, is nee, niet goed. echt. Maar ik vind het wel dat, dat ze heel dichtbij komen, hoor. Want ik ken uh, Pieter nee, Douglas ik, bijvoorbeeld. Ja. Die vind ik wel echt goed dichtbij ja. komen. En hij heeft nog, ja, maar... uh, hij heeft nog iemand waar hij mee samenwerkt. Ik weet even zijn naam niet. Kom er niet op. Oh, wat erg. Nou, maakt niet uit. Maar, in ieder maar Pieter, geval, Pieter Douglas, ja, dit is een uh, van, uh, van mijn ja. favorieten dan. Ja, joh. Die kan dat ook uh, fantastisch. Dus, ja. Heerlijk. En ook, ook de easy, uh, easy listening, hè, of dat layback-achtige ja. wat uh, ja. Frick Sinatra ook doet. Ja. Uh, net buiten de tel en toch ja. erop. Ja, dat <laughs> is een beetje geweldig. Ja, ja. ja, maar dat heeft Michael Boublé ja. ook. Ja. En, en, ja. Ja, ik vind hem een geweldige man. Ja, ik ook. Ik ja. ook. Sommigen sommige sommige vinden hem over het paard heen getult. Maar oh, nou, dat ja, moeten ja, zij weten. Ik, ik, ik, ik, ik heb daar niks mee. Nee, je luister <laughs> Weet je, naar zijn ja, en kijk naar zijn performance. Het is fantastisch. Eh, misschien is het wel een klein beetje jaloezie. Ja, misschien wel. Kunnen, wie misschien wel. <laughs> <laughs> ik gun iedereen het licht, dus oké Ja, toch? <laughs> ja. Even kijken. The very the tough of you. Ja, the very tough. Of you. Yeah, ja. of you, ja, ik zeg het op Prachtig. zijn Nederlands, natuurlijk. Ja, Ik, ik moet het wel zingen, hè? Dus ja, ja, ja. Dan, uh... nee, maar wat, wat uh, hoe, hoe, de titels, zeg maar. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk een beetje ontstaan? Want hoe, hoe gaat dat nou? Um, die, die liedjes die op die jazz Favor staan, die. Uh, uh, die heb ik eigenlijk gewoon gaande mijn hele leven. Ik ben nu 31. <laughs> in, de, in de tijd dat ik heerlijk uh, muziek uh, luisterde. Ook gewoon op mijn kamer uh, in, in het ouderlijk huis. Ja, ja dan komen die liedjes voorbij. En uh, ook in de, in de auto op weg naar uh, Italië bijvoorbeeld. Uh, ja. ja, fantastisch. Dan hoor ik een aantal van die liedjes. En dit zijn er nog uh, dit zijn er maar zes of uh, vijf. Van de zoveel waar, uh, waar ik warm van word. Dus uh, ja, en het zijn heel veel. het zijn allemaal liefdesliedjes. Ja, ja. <laughs> Dat is toch <laughs> helemaal mooi in de lijn van uh, ik leef hier door jou natuurlijk. Ja, nou ja, dat sowieso Maar ja, ik, ik kan me niet, een, uh, maakt niet uit in welke taal, een nummer voorstellen zonder dat het over liefde gaat. Dus, ja. Ja, behalve dan waar we, we, net, we het net over waar hadden, we net over hadden, het hadden. Het hè, ons moeke heeft gezegd. Oh ja, <laughs> ons moeke heeft gezegd. <laughs> ja, nou ja, goed, die, die zijn er ook, ja. Ja, goed, dat zeg ik, dat is leuk. Dat is, uh, ja... Het moet, het moet net de juiste timing zijn. De juiste nou stemming ja. moet je zijn. Het wordt nu bijna carnaval. Dus ja. dan is het, is het toch heerlijk. Het om gaat het ook dat door, door begreep of... ik. Alleen de dat werd op een andere oh. datum ergens in de zomer. Oh ja, nou ja goed, dat dus, is uh, wel lekkerder weer. Dan kunnen, we, dan kunnen we er extra lang van genieten. Wat ik begrepen heb, is dat ze dus uh, een soort van zomercarnaval gaan organiseren... met uh, leuke dames erop en dat soort dingen. Oh, dus, dus, uh, dus ik meer denk, een nou, Rio de Janeiro uh, uh, slash ja, ja, uh, Italië ja, ja, ja, festival. ja. ja. Wat leuk. Dus nou, ja, dat is een keer wat anders. Ja, nou ja. ja, ja, nou ja goed, je moet er creatief zijn. En ja. dat, dat heb ik de afgelopen twee jaar ook wel gedaan. Daardoor ben ik nu ook een solopad gaan bewandelen. Ja. Omdat ik ineens heel veel tijd kreeg. We waren dagelijks aan het optreden met La Familia. En ineens viel dat allemaal weg. Ja. Dus ja, dan word je creatief. En dan ga je nadenken van, wat, wat kan er allemaal nog meer? En heb, allemaal. Je, heb je er veel last van gehad? Of valt nou, uh, ik... ik uh, Want werk jij hiernaast nog? Nee, nee, nee, dit nee. is mijn beroep. Okay. Ja, ja, ja, ik ben zangeres van beroep. Dus uh, ja, ik heb er heel veel last ja, van gehad. Ja, maar goed, ik, ik, ik, ik heb ook zangers die, uh, of zangeressen die uh, ja, toch uh, daarnaast hebben moeten werken. Ja. En, en uh, ja, eigenlijk ook om de coronacrisis te, te ja, overleven, zijn, zeg maar. Ja, zeker. Nou ja, we zijn wel uh, hey, creatief geweest. We hebben ook uh, online een concert gegeven. Een Lentconcert was dat. En... Uh, ja, we hebben allerlei dingen. En via livestreamen, via YouTube of zo? Of, uh, of, ja, of via, nee, via, uh, ja, via YouTube. En we hebben ook nog uh, koffietijd met La Familia ja, gedaan. Dat dus uh, dat we een aantal uh, ja, van dat soort uh, leuke gesprekken. En dan uh, ja. gingen we ook live uh, zingen. En uh, ja soms werden er wel. En aan het einde van het jaar werden er dan allemaal clips uh, gedraaid en dergelijke. Dus ja, dat was uh, ontzettend leuk uh, om te doen. Dus dan blijf je toch bezig en uh, ja, je bereikt toch uh, je publiek. Nou. En uh, ja, dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Want je, voor je het weet, dan uh, verdwijn je ergens in een uh, vergeethoekje. Nee, dat moeten we niet nee, hebben. Dat hoor. moeten we niet nee, hebben. Nee, nee, Wij blijven <laughs> lekker doorzingen. Daarom. Hé, hey, we gaan aan draaien. The Very Tough of You. Oh. Thought of you, and I forget to do the little or the nary things that everyone. Oh. No. Ja, dat is echt zo'n zo nummer dat je zegt van... Uh, hé, je zit in een restaurant, lekker te eten, Borreltje ja, erbij. En dat op de achtergrond. En dat op de achtergrond, uh... ja. Heerlijk. Ik zou het ja. iedereen <laughs> aanbevelen Ja, ja ik, ik ook. Leuk. Ja, dit soort repertoire, dat is inderdaad voor uh, lekker achtergrondmuziek. En, uh, ja. Ja, sommigen die hebben het ook als verzoekjes gewoon... Uh, in een concert hoor. Dus het is niet alleen maar achtergrond. Maar uh, ja, het is. Nee, maar goed, om te doen. inderdaad, als je op een concert. is het natuurlijk een heel ander concept. als televisie. Uh, ja. Als radiotelevisie. ja. He, maar, uh, ja, dit, dit, dit is gewoon heerlijk. Dank je He, wel. Als je, als je gewoon uh, relaxed. Uh, nou ja, zoals wij aan het kletsen waren. Uh, onder. Ja, het gaat gewoon. Het gaat gewoon heerlijk door, ja. je, door je systeem heen. dank je wel. Ja, nou, ja, ja. ja het is, uh, mooi compliment. When I Fall In Love. Nou, kijk, de volgende. Ja, de <laughs> volgende. De volgende. Ja, ja ik, uh, ik, kan het, uh, ik kan het blijven zeggen. Ik, uh, ik vind het heerlijk om over de liefde is, te zingen. Is, is, is dat, deze heb ik toevallig niet geluisterd. Nee. Is, is, dat, is dat niet de, de, het nummer van Rick Ashley die hij ooit uh, tijdens de winterperiode heeft uh, gezongen? Oeh, nou, dan vraag je wat. Ja, ik, uh, ik, uh, als je het hoort, dan, uh, dan, dan heb je het vast. Uh, ja, dan, dan, dan, nee. <laughs> Misschien heb je bij het rechte eind. Ja, <laughs> Ja, dat is het. Ja, ja. het. Ja, ah, Oké. Okay. Ja, dan heb je het inderdaad goed. Ja. Hey, uh, dat, dat gaan we ineens dan, en dan denk ik, in de trant van de jessie. Ik ken hem van Jesse, King uh, Cole. Ja. Van wie? Van Ned Cole. Ja, Ned Cole. maar dan gaan we iets verder terug. Ja. Want uh, Rick Ashley was uh, in de jaren tachtig, tachtig. Uh, natuurlijk populair. ja. Ja, ja nou ja, er zijn natuurlijk genoeg die dit doen. Die dit hebben gecoverd. Ja. Dus uh, ja, en, uh, en ik ben er ook een van die dat mag coveren. Dus ik vind het fantastisch. Ja, zit er ook een clip bij, of niet? Nee, nee hier zitten okay. geen, in deze Jazz Favorites, daar zitten geen clips. Uh, wel van, de, van het liedje Ik Laat Je Gaan. En uh, mijn nieuwe single natuurlijk uh, Ik Leef Weer Door jou ja. Dat is op zich wel leuk, want... Um, we hebben dat lied natuurlijk, he, jij hebt het geïnterpreteerd als zijnde dat ik het voor mijn uh, zoontje, die nu, bij, uh, die nu twee is. Ja, ja. Um, uh, Anderen die hebben het weer vanuit hun uh, geliefde. Maar die clip hebben we ook juist uh, zo abstract mogelijk ge uh, geprobeerd te houden met een danseres, uh, Kelly van Kempen heet zij. Ze is een jonge, hele jonge uh, danseres, 16 jaar, zit op een elite dansschool hier okay. in Amsterdam. Ja. En die heeft dat prachtig uh, zelf, een, zelf een dans op mijn liedje gemaakt. En ze, vond het, uh, en ze is 16 jaar en ze vond het een hartstikke mooi lied. Dus dat vond ik een enorm compliment natuurlijk. Uh, ja, dus zij heeft dat heel mooi verbeeld in haar, in haar uh, dans. En uh, je ziet uh, mijn pianist uh, ook, uh, ook uh, even een uh, ja, ik, mooi ik, moment. Ja, volgens mij heb ik daar wel iets, iets van. En het is van volledig wit. Het is volledig ja. wit, uh, witte achtergrond. Ja. Dus ja, iedereen zou zich uh, erin kunnen, in kunnen vinden in, in de tekst. Dus daarom ja. dan komt de tekst ook goed uh, naar voren. Ja, en dan de knipoog aan het einde dat, uh, dat de videograaf uh, met mij meeloopt. En uh, dat is mijn vriend. Okay. <laughs> ja, Dus ja. dan, dan blijft het abstract en dan voor ja. ons een leuk, uh, een leuk einde. Uh, uh, ja, inderdaad. Leuk. Uh, in ieder geval een einde met een knipoog. Ja, precies. En het begint ook achter de schermen. Dus dan ja. zie je hem ook heel eventjes. En de rest ook. Hoe, hoe dat allemaal uh, vormgegeven gaat worden. Ja. Dus uh, het is uh, zeker de moeite waard om even te kijken. Als uh, mensen dat leuk vinden. Even kijken. Ik, uh, we gaan hem nog even draaien. En dan gaan we nog iemand uh, eventjes tussendoor bellen. Is goed. Leuk. Oké, okay, when I fall in love. We weer. Daar zijn weer. Ja, ja, we hebben ook weer iemand aan de telefoon. En dat is Arjan uh, Ion Veneman. Veneman. Ion. Veneman ja. ja Veneman, ja. Ja, zo is het. Oh, ja. hey, goedemiddag. nog hey, Goedemiddag. hey Hoe is het? Ja, ja, goed. We mogen weer optreden, dus dan gaat het altijd goed natuurlijk. Ja, de, de optredens gaan uh, perfect? Ja, ja. Ja, die komen zo langzamerhand weer binnen, dus wat dat betreft... Uh, ja, dat is wat je het liefste doet natuurlijk. Ja, ja nou ja, dan kunnen we weer uh, feesten en partijen, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, ja dan kunnen we weer uh, entertainment maken, weer uh, ja, op, op, uh, op luisteren of zo, hè? zo noemen ze het ook geloof ik. Ja, ja, ja, ja. ja. Een, be een beetje entertainen, net uh, ja, wat, wat, wat, wat we eigenlijk allemaal doen. Hè? <laughs> ja. ja, eigenlijk wel, ja. ja. Hey, en, ja. Uh, ja hoe, is, uh, hoe is deze single tot uh, stand gekomen? Dus, uh, ja, lach naar mij. Waarom? Waarom? Waarom? <laughs> nou mogen we allemaal wel een beetje meer lachen met z'n allen. Hè? We, weet je, dat is een beetje, ja, door de coronatijd is het natuurlijk uh, ja, twee jaar lang een uh, ja, lastige tijd geweest natuurlijk. Ja. Uh, mensen erger zich aan de maatregelen en, en, en uh, ja, aan elkaar soms ook natuurlijk. Door de meningen en, en ja door alles eigenlijk. En, uh, ja, dat, dat komt wel een beetje in de complete voor, je kunt het daarop op, op, op laten slaan, zeg maar maar gewoon in het algemeen eigenlijk. Uh, ja, maak je niet om de kleine dingen druk, dat is iets wat er in de tekst staat en, en ja, heb je soms een keer niet in je dag. Zit alles tegen, lukt het niet? Nou, dat mag ook. Uh, ja, en in de, in de refreintjes is het dan, uh, gaan we lekker positief vooruit. En, uh, met dat uh, ja, met, met, met motto met de strekking uh, altijd blijven lachen, dus lach naar mij ja, ja, ja dus uh, nou ja <laughs> ik zou haast zeggen van, als je in de spiegel kijkt, lach je dan ook want <laughs> ja, nou, sorry, er moeten wel wat kilo's af dus. nou ja, daar hebben we het niet over huh? ik bedoel, dat is uh, die kilo's, dat uh, maakt niet uit hè? hoe lang je daarvoor gespaard hebt, wat het geld dat ja, gekost precies, hebt dat is het dat ja. Is, ja, exact, exact. <laughs> Hé, hey, maar uh, ja, uh, de singel loopt prima. Voor ja. zover ik kan zien. Ja, ja zeker. Dan wordt het aardig opgenomen. Ja, absoluut. Ja, bij heel veel, uh, veel uh, collega-zenders. Uh, ja, wordt hij gewoon goed opgepakt op uh, Spotify en YouTube ook. Dus ja, okay. wat het betreft geen klaar eigenlijk. Ja, en waar kunnen ze jou vinden? Nou, uh, zoals ik al zei, op Spotify daar, daar kun je het liedje streamen natuurlijk. Dat zou mooi zijn. Voeg hem even toe aan je aan je playlist. Uh, ja. Nou, op YouTube natuurlijk, uh, Instagram en Facebook, ja. Dat zou leuk zijn als men ermee even toevoegt. Even we... een duimpje omhoog en... Uh... Ja, ja, zeker. Ja, hebben we ja. ook een liedje van gemaakt. Over... Ja, ja, dat, dat, dat uh, klopt, ja. Die heb ik ook uh, voorbij zien komen. Kijk, <laughs> ja. hey, En en uh, ben je nog stiekem achter de Kluis nog uh, ergens anders mee bezig? Nou, ik, ik produceer heel veel liedjes voor uh, diverse andere artiesten eigenlijk. Dat doe ik ja. Uh, ja, samen met, met Hans, met Hans Albers. Ja. En ja, daar zijn we eigenlijk volop mee bezig momenteel. Uh, ja, en dan met mijn eigen singles. Uh, nou ja, volgend jaar heb ik dan één single uitgebracht. En dit jaar is de, nou, de eerste alweer, gelijk in het begin van het jaar dus. En de volgende en, komt? Uh, ja, nou, de volgende die is, ja, dat, dat, dat komt uh, ongetwijfeld. Dat komt ongetwijfeld eerst de, deze hier de volle focus op leggen. En uh, nou, er komen nog wel dingen aan met betrekking tot uh, de akoestische sessies. Die ik ook in het, uh, vorig jaar heb gedaan met Oudje Fijn. Dus ja, wat dat betreft zitten er wel dingen in het vat, zeker weten. Ja. Ah, oké, okay. en dat uh, kunnen we verwachten aankomende zomer? Eh. Uh, nou, ik denk die akoestische uh, uh, sessies wel voor de zomer al zelfs. Dus ja, ah, oké. Okay. Ja. We gaan het in de gaten houden. Ja, ja gewoon doen. Ja. Hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Helemaal goed. Nou, uh, mensen, ik zou zeggen, zet de radio maar wat harder, want hier is mijn nieuwe single. Dus lach naar mij. Hey, dankjewel en een goed weekend. Jullie bedankt. Hoi, hey, dankje. Hoi, hoi. Wat is er met ons aan de hand? Een kort lontje en zijn aangebrand. Elke dag gebeurt het weer. Dank je Jan Veneman. En ja, lach naar mij. Nou, nou ja, doen we. Ja, ja toch? heerlijk. Ja, toch? Ik word er helemaal vrolijk van. Ja, dat is... En positief. Uh, het, is, dus, uh, het is in ieder geval... positief. <laughs> ja, Arjan is in ieder geval ook positief al. Dat is het scheelt. Hey, en, um, ja. Het jaarwoord uh, gaan we eventjes uh, erbij uh, zoeken. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Want dat, uh, dat sluit dus uh, een beetje aan op de... Single, nieuwe single, laatste single. Ja, inderdaad, de laatste single. Ja. Dat, is ook, uh, ja, dat heeft allemaal met de liefde te maken. En dit, uh, dit inderdaad, uh, het ja-woord, dat zegt het eigenlijk al. Met het, uh, met het huwelijk. Ja. Ja, maar die, äh, ja, die laten we dadelijk uh, nog even horen. Uh, ik, ik laat je gaan. Oh ja. Dat, ja. Dat was, uh, daar hadden we het nog eventjes over gehad. Ja. Alleen, ja, het jaar wordt het jaar. Ja, het, wordt, het staat op, op Spotify, <laughs> op iTunes, op YouTube staat het met, met een prachtige clip ook. Net zoals ik laat je gaan, dat heeft ook een hele mooie clip. Uh, videoclip op YouTube, inderdaad. En uh, ja, voor de rest, uh, ik ben, ben met de mensen in ieder geval uh, vaak in gesprek op uh, Facebook en Instagram ja. en dergelijke. Dus uh, ja, wat. Uh, wat mijn collega net ook al zei: liken delen. en duimpjes op. Oh, ja, oh ja, ja, ja, ja, ja, dat moet ik ook nog zeggen. Hey, dat gaan we gewoon um... doen. Leuk. Ja, wij, wij kunnen mensen wat. Hey, ik, ik, ik weet dat er een heleboel van jou te vinden is op, ja. op uh, internet. Ja, precies. Uh, zelfs uh, je, je trouwfoto's uh, en, en noem maar op. Ja, nee, Reportages ik ben niet getrouwd hoor. Of, uh, maar, nou uh, ja, in ieder geval. Het was in ieder geval, uh, ja, inderdaad. Er staan allerlei uh, leuke. Leuke dingen allemaal op. Ja, uh, ja, ja nee, op uh, wat, ik, wat ik zeg, op de social media, YouTube. Uh, ik heb ook een website, daar kunnen mensen ook kijken van uh, wat, uh, wat er allemaal uh, met mij uh, kan. Ja, ja, ja. <laughs> ja, waar ze me voor kunnen boeken eventueel. Uh, en, uh, ja, dat is gewoon uh, belindavermeer.com. Makkelijker nou, kan het niet. Makkelijker kan je niet maken. Nee, gewoon <laughs> mijn, mijn eigen naam. Gewoon Oerlands, Belinda ja, Vermeer. Belinda .com. Vermeer, ja. En ging niet meer? Oh, ja, dat zal er vast, vast aan gekoppeld zijn. Maar we, we houden het graag lekker uh, groots okay. en uh, internationaal. Hey, maar um, ja, wat, uh, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer van jou verwachten deze, nou ja, eigenlijk uh, zomer, uh, winter? Nou, inderdaad, daar zeg je wat. Ja. Uh, we zijn uh, bezig met een, uh, een single uh, uh, voor vlak voor de zomer uit te brengen. En... Uh, ja, dus dat wordt, dat wordt hopelijk weer net zo leuk ontvangen als, als dit lied. Ja, wat, ook Nederlandstalig? Of? Ook Nederlandstalig, ja. inderdaad. En met kerst, dat wordt een Engelstalig single. Ook een original song. Dus het zijn allemaal liedjes, volledig nieuwe liedjes. Ja. En ja, dat gaan we een beetje uitpakken, want het is kerst natuurlijk. Ja, kerst, ja ik vind kerst, ja, Nederlandstalig <laughs> kerst. Ja, ik hou het, ik, ik vind ik het, moeilijk. het graag op Engels. Ja, ja, ik vind het moeilijk, Nederlandstalig en kerst... Uh, ja, of dat nou ingebakken zit of... Ik ja, weet ik, ik weet het niet. Ik weet niet, uh, nou ja, goed... Uh, of dat het uh, niet klinkt. Dat ja, kan ook. Ik zou, ik zou het niet weten. Zij ik, maar, ik, uh, er ik zijn niet er, veel uh, Nederlandse nummers, zeg maar, die, die je kan uh, horen. En dat ik zeg van, ja, dat, uh, dat is een mooi kerstnummer. Ja, nou, flappie natuurlijk, hè. Ja, dan noem je iedereen op. Maar die is vooral heel leuk en grappig. En dan heel zielig aan het eind. Nou, we hebben het er maar niet over. Nee, maar ik hou het dit keer op Engelstalig. Wie weet komt er ook nog iets naar boven in het Nederlands. Maar dat laat ik graag door mijn moeder schrijven. Want die kan dat heel goed Ja, dat laten we aan Carlo over. Dat laten we aan Carlo over. Oké. Ja, meer, meer twee singles worden dit jaar. Nou ja, we zijn in ieder geval uh, ook bezig om weer... Want ik, uh, als je op YouTube kijkt, dan zie je heel veel live covers van, uh, van jazz. Die ja. Live jazz covers. In een theater is dat opgenomen. Uh, dus ja, dat, uh, dat gaat er ook wel weer aankomen. Dat we weer theater ingaan om uh, wat van die live uh, performances uh, ja, uh, op te nemen. Uh, dus dat zit er zeker aan te komen. We zijn nog bezig om uh, een concert. Uh, in ieder geval met kerst uh, komt er een kerstconcert uh, dan van mij solo ook aan. Dus ook met La Familia uh, rond, hè, rond en in de Bavo. In de BAVO. De ja, Bavenkerk in, -Bavo, uh, in Haarlem, ja, ja, op de grote markt. Uh, daar zijn we druk mee bezig. En uh, er is ook de Witte Kerk, die, uh, die er zo, ja, uh, yeah, als je de weg volgt, zeg maar, uh, langs de Bavo, dan uh, kom je ook bij de Witte Kerk. Uh, uit. En dan, uh, daar uh, zal ik uh, ook een concert uh, gaan geven zelf. Dus dat, is heel, ja. uh, dat vind ik wel spannend hoor. En uh, daar, niet helemaal alleen natuurlijk, want uh, ik uh, zal uh, me omringen door, uh, door muzici of in ieder geval nou, ja, een uh, pianist. Het zijn, de, ja, het zijn de belangrijke mensen ook om je heen. Zeker, ja. zeker. En de mensen achter de schermen zijn uh, net zo belangrijk. Dus ja. uh, ik, uh, daar ben ik altijd heel erg dankbaar al uh, voor. Dus, uh. Ja, en, en misschien nog deze zomer. Maar dat, uh, dat zit allemaal nog in de pijpleiding. Dat uh, kan ik niet met zekerheid geen, zeggen. Maar mocht het, uh, mochten mensen dat leuk vinden... kunnen ze altijd even naar, uh, naar mijn website. Of uh, ja, volg me op, uh, op Facebook en Instagram. Uh, daar uh, daar komt ook, komen ook de updates allemaal wel voorbij. Nou, ja, geen, uh, geen toneel? Uh, nee, tot nu toe nog geen theater. Want alles is opgeschoven. Dus als je er nu in uh, tussen wil komen... dan gaat dat bijna niet lukken in theaterland. Want dat, uh, ja, dat is de, de meesten die, die zijn nu al helemaal volgeboekt natuurlijk. Ja. Nou ja. Dus als je nu net, net nieuw wil gaan komen met een uh, nieuw theater, uh, ja, concert, wordt dan wordt het lastig. Ja, ja, ja. Dus uh, we, zijn daar de, we zijn er met La Familia en uh, zijn we er druk mee bezig. Maar de, dat zal nog eventjes uh, op zich moeten wachten. Ik denk dat we maar eventjes moeten laten horen. Lekker. Het ja-woord. Het ja-woord. Ja. Dat doen we. Als je ja zegt, kom ik bij je Met een zee van overvloed Armen vol verliefde bloemen, Stralende vlinders op mijn hoed Als jij ja zegt, barst ik open Stort ik mijn zonlicht over je uit Laat ik de zwaarste stenen smelten her vindt de winter Hé, hey. ja. Ja. Ja, ik heb, uh, <laughs> dit keer heb ik een uh, stukje... Ah. Tot zover het ritme van ZFM. Aandachtig zitten luisteren. Tot zo twee uur. Ja. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.